Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is onderduiven Nederwit met het NOS Journaal. Burgers worden steeds vaker het slachtoffer van gewapende conflicten. Dat concludeert Artsen Zonder Grenzen in de jaarlijkse lijst met grootste humanitaire crisis. De bevolking in crisisgebieden wordt vaak met opzet afgesneden van humanitaire hulp. Dat was volgens de organisatie duidelijk te zien in Pakistan, Sudan en Sri Lanka... In Afghanistan, Jemen en Somalië werden ook hulpverleners gericht aangevallen... ...meldt Artsen Zonder Grenzen. De organisatie begon in 1998 met een top 10... ...nadat een grote hongersnood in Sudan niet was opgemerkt door de media. Een Nederlandse actievoerder van Greenpeace zit sinds vrijdag in de cel in Kopenhagen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een actie tijdens de klimaattop. Twee Greenpeace-leden drongen vorige week in gala-kostuum naar binnen... ...in een kasteel van koningin Margarethe waar alle staatshoofden en regeringsleiders dineerden. De Nederlander blijft zeker tot 7 januari vastzitten. Greenpeace vindt dat een zware straf voor zo'n ludieke actie. De NS geeft ook vanmorgen een negatief reisadvies. De treinen die morgen zullen rijden stoppen op elk station... en rijden op zijn best in een halfuursdienst. De NS waarschuwt voor veel vertraging en extra overstaptijd. Volgens de NS zijn de problemen mede het gevolg van het feit... dat Nederland het drugsberede spoorwegnet van Europa heeft... Eén bevroren wissel treft in Nederland veel meer treinen dan bijvoorbeeld in Scandinavië. In Galmaarden in België zijn een man en zijn twee kinderen omgekomen bij een brand in hun huis. De lichamen van de man van 49 en de kinderen van 4 en 2,5 werden door de brandweer gevonden. De moeder kwam later thuis en is in shocktoestand in het ziekenhuis opgenomen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Dan het weer, bewolkt en vanuit het zuiden ligt de sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 graad in Limburg en min 4 in het midden en noorden van het land. Ook morgen af en toe sneeuw. In het zuidoosten kans op ijzel. De temperatuur ligt dan op of iets boven het vriespunt. Dit was het NOS. -spun. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je.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 Naar de Zo heet de CD van Matt Bianco. En een van de mooiere nummers die daarop staat... althans naar mijn mening is wat u daarnet gehoord heeft...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 Sure. I'll be your freak Between your sheets Is what you do to me Yeah I don't make the kind of love That's only for a minute I'll be inside of I'm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 It's growing Like the size of the fist That the man claimed Broke his wheel It's growing Like a rosebud Blooming and no warmth for the summer sun oh baby, it's growing Like a tale by the time Has been told by more than one It's growing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 That mighty storm blew all the people away Gavis and have the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 Just because I haunt the same old places.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 in the center of the chest there is a passage through the darkness and the pits and, and though the body sleeps the heart will never rest oh let us turn our thoughts today to Martin Luther King and recognize that there are ties between us all the end Viving on the earth, ties of hope and love of sister and brotherhood. prachtig stukje muziek van deze James Taylor Shad a Little Light Wat hij bijna elk concert wel een keer gezongen heeft.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 Prachtig, let u ook eens op de bas speler. voor fool and every clown whose pure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 van zijn mooie, hele strakke drums.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 nu toch niet alleen? Rabbelend en verloren, Sloop die muren om me heen, help me zo bij jou te komen. Zelfs hij, wees de gids die me zal leiden. Want ik ben weet lang op reis En zo moe, kom en bevrijd. Heen, jouw wogen mogen, laat me nu toch niet alleen. Neem een hand en toon me. De weg die lijkt naar jou alleen. Help me zo bij jou go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 The I'm a good man, baby I'm a good man Turn on to me You give me love and romance You give me love and romance Ow!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 Von het kwaad dat ik jou verlaat, je zegt ik wil dat je nu gaat. Van ZFR via de kabel op 100.